Jan van der Putten met het NOS-journaal. De aardbeving van vanochtend vroeg in Winsum in Groningen is in een groot deel van de provincie gevoeld. De beving van 3,1 zat 3 kilometer diep en werd ook gevoeld in de stad Groningen 15 kilometer verderop. Mensen melden dat ze zaten te schudden in hun bed. De beving in Groningen is het gevolg van de gaswinning. Over de schade is nog niets bekend. Er wordt nog geïnventariseerd. De brug tussen Rusland en Schiereiland de, Kri de Krim is zwaar beschadigd door een explosie. Op beelden is een ontploffing te zien. En ook zijn er beelden van een trein met tankwagons die in brand staat. In één rijrichting is het brugdek ingestort. Er zouden geen slachtoffers zijn. De brug van 19 kilometer tussen Rusland en de Krim is van groot strategisch belang. Oekraïne heeft herhaaldelijk gedreigd hem te vernietigen. Volgens Rusland is de explosie veroorzaakt door een bom in een vrachtauto. De afgelopen maanden heeft Schiphol twee keer gevraagd of het leger kon assisteren bij de beveiliging, meldt de Telegraaf. Door personeelstekorten waren er op het vliegveld lange wachttijden en er ontstond chaos. De ministeries van Defensie en Justitie en Veiligheid en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid wezen het verzoek af. Met het argument dat beveiliging niet de taak is van het leger. Het dodental na de explosie bij een tankstation in Ierland is opgelopen naar zeven. Gevreesd wordt dat het dodental nog verder stijgt. Meerdere mensen zitten vast onder het puin. Er zijn ook veel gewonden. De oploffing was gistermiddag in een dorpje in het noordwesten van Ierland. Een groot deel van het tankstation is verwoest, net als meerdere panden in de omgeving. Ook auto's zijn verwoest of beschadigd. Over de oorzaak van de explosie in Ierland is nog niets bekend. En het weer geregeld zon. In de noordelijke helft van het land enkele buien. Het is ongeveer 16 graden. Morgen vrij veel zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Better in the works, you know. You gotta step up your game to make it to the top. So go. -oh. You got a little competition, no? Oh. You're gonna find out how to cope with living on your own. Oh oh. Oh oh.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 Uh, de jingles en de muziek zijn verzorgd door Jelme Koper. En de techniek wordt gedaan door Thomas de Jong. En in het tweede deel komt iemand anders naar uh, Ja, daar komt uh, Jaap Koper uh, nog uh, langs. Uh, als technicus dan. Uh, zal ik even het programma een klein beetje in grote lijnen zeggen? Uh, uh, heel dus graag. Nou, het, je je eerste, hebt het gemaakt, Hans. Eerste uur uh, bij ons zit al uh, Gerst-Jan Bluis, de wethouder financiën van de gemeente Zandvoort. De begroting van Zandvoort is uh, bekendgemaakt, dus daar gaan we over praten. Daarna komen Jasper Molen naar de fiets of een miljoen uh, over Veteranendag bij ons uh, praten. En dan hebben we nog uh, een, een onderwerp over uh, de cent op de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 En om te zorgen dat die financiën in orde blijven, zijn er alweer wat belastingverhogingen aangekondigd. Ja, nou ja, er zijn wat belastingverhogingen aangekondigd. Kijk, enerzijds heb je gewoon te maken met inflatie. Wij volgen al jaren de inflatie, dus wat dat betreft en het is ook nodig, want het meeste geld wat wij uitgeven, gaat ook naar derde partijen. Het gaat onder andere naar al onze sportverenigingen, wordt het voor gebruikt, maar het wordt ook voor allerlei subsidies en het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 Het nog steeds heel netjes doen. Hm, maar ja. het, het, het, het is wel ietsje duurder. Maar we gebruiken dat ja. geld echt. En voor de ondernemers. En voor eigenlijk de burgers. Ja. Antwoorden. Maar de toeristenbelasting gaat 10% omhoog. heb ik. Ja, ja. En uh, nou ja, nu heeft het Taalersdam ook uh, gekopt. Van uh, ja alles wordt neergelegd bij de bezoekers en de, en de toeristen. Vind je dat terecht? Nee, nou, dat vind ik niet terecht. Uh, ik, ik bedoel, zij moeten wel. dienen wel mee te betalen. Kijk, als je in nou, een doet gemeente ze, dat doen ze nu toch ook al. Ja, oké, maar. Uh,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 naar andere gemeentes waar ze meer dan 5, 5 euro toeristenbelasting betalen... dan valt het in Zalvoerdom mee. En het is een fantastische badplaats. Mm. Dus daar hebben de mensen ook wel wat voor Ze dus kunnen er wat voor verwachten, dat vind je niet hoor. Ja. Ik vind dat we als Zandvoort mag je best in rekening ja, absoluut, een rekening brengen... met de prachtige mooie ja, ja. omgeving waar mensen ja. in komen. Een bedrijf rekent er ook geld voor. Dus waarom ja. zou een gemeente daar niet een bijdrage ja. in kunnen vragen? Alleen, de vraag is natuurlijk... Uh, we hebben in Zandvoort veel toeristen. iets uh, van 1,2 miljoen overnachtingen. Dus die betalen dan die toeristenbelasting.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 Uh, dat wordt bijna onbetaalbaar. En ja. Is de gemeente dan bereid om daar iets meer... Uh... Nou, er is nog geen verzoek uh, gekomen. Maar wij, wij, wij betalen al... Uh, mm -hmm. een voorstbedrag van. Uh, uh, ja, dus ik, ja. ik vind ook gewoon... Als, als dat in het centrum, en het geeft een hoop lol dat, dat ja, inderdaad ondernemers Zalvert daar gewoon aan bij moet raken. Ja, ze nou ja, hebben en, nu weer een, een, een... Dus ik hoop dat ze daar uitkomen. vraag doen voor 250 euro te sponsoren. Ja, en ja. dat moeten moet toch een hoop kunnen doen, zeker. Ja, ja zeker. Dus uh, nou ja, we gaan ervan uit dat het gewoon weer doorgaat. Ja, maar als, ook, als er een vraag komt om acht, iets meer... je ja. weet hoe, hoe de gemeente Zalvert is. Dan zijn, wij zijn niet kinderachtig in om uh, partijen te ondersteunen.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 Ah, hebben kunnen gebruiken toen het corona was om extra te ondersteunen. En we gelukkig nog over hebben. En nu gaan kijken wat we met de restanten van. Maar daar het waren de, er waren toch uh, allemaal ja. plannen voor dat potje? Er waren er toch allemaal plannen voor duurzaamheid en, nou dat, en andere da, dingen. Dat, dat, dat potje, ja. dat, dat duurzaamheid, daar is ook een potje voor. Hè? Voor duurzaamheid hebben we 4,5, 5 miljoen ook erin hm. gezet. En dat, dat voor een deel is dat revolverend. Dus dat moet nog weer terugkomen. En daar worden die subsidies van betaald. Dus dat loopt ook nog. Dus dan lopen.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 een speciale pot om projecten te doen. En het ja. gemeentelijke vastgoed moet ook verduurzaam worden. Ja, maar er zal waarschijnlijk ook een pot moeten komen... voor bedrijven die het straks misschien niet redden... met, met de, met de energienood. Ja, maar ik denk dat daar het Rijk daar toch... Ja, denk je? Ja, dat verwacht ik ook wel. Want als, als, als, als daar allerlei problemen door ontstaan... Ja, goed, zal het Rijk ja, toch wat... ook, ook daarvoor wat moeten gaan... Ja. want ze hebben natuurlijk het andere... dat vind ik dus echt een zorgprobleem. Er zijn nog een heleboel bedrijven... die, die gewoon moeten betalen, afbetalen... Van de corona. Ja, ja, eh, loonbelasting, ja. BTW. Ja. Hebben ze regelingen voor. En nu komt dit er weer overheen. En bij bedrijven gaat, ja, gaat het gewoon direct. Ook om heel veel geld. Ja. Dus dat is best een... Ja, de, ja ik de, heb bedragen gehoord van Slagerij Horneman bijvoorbeeld. Die gewoon duizenden euro's per maand meer kwijt ja. is dan... Ja, ja, ja. Ja, dat, ja, en het zou jammer zijn als dat soort bedrijven natuurlijk in standvoort ja, over ja, de kop zouden gaan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, maar ja. je kan natuurlijk als gemeente niet de, de nee, de nee risico over voor de hele dat moeilijk, economie. Dat is moeilijk. Uh, nee. ja, ja. Maar ik, ik ga ervan vanuit dat... Vanuit het Rijk uh naar... Er toch ook wel uh, maatregelen voor mm. worden genomen. En, en een ander uiteindelijk... Uh, daar moeten ze toch al op inspelen. Ja. Ja, ik weet ja. niet of dat voldoende gebeurt op dit ja, moment. Ja. Maar ik hou het ook, wij houden het natuurlijk ook wel in de gaten. Ja. Uh, uh, nou, nou heb je in, in het uh, interview met Jelme Koper in de Stavonskrant... dat heb je voor je liggen... heb je ook gezegd dat mensen waarschijnlijk toch moeten inleveren op hun welzijn. Nou ja, wij, wij, wij, wat, uh, wat bedoel je daarmee? Nou, nou, op hebben welvaart. Wij, ja, moet, wij zullen... Welvaart. Wij, wij, wij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 Nou zijn er een hoop plannen vanuit de gemeente. Een hoop mensen zeggen van het duurt en het duurt en het duurt. Ik noem maar wat hoor, een mariënschool bijvoorbeeld. Ja. voor Huisvesting voor jongeren, waarom, waarom moet het nou zo lang duren? Ja, er zijn meer... meer... Ja, dat duurt nou, Bijvoorbeeld jongerenhuisvesting. Zelf ben ik al drie jaar bezig geweest met de ja. nou, dat Ruckert. Dat... Die zijn nu net dicht, geloof ik. He? Ja, nog... maar oké, okay, daar ben ik drie jaar mee bezig geweest... En...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 daar moeten we met z'n allen. Nee, maar uh, neem, op neem nou zo'n Mariaschool. Daar, daar ben je al heel lang mee bezig. Ja, ja. Dat wil je graag, jongerenhuisvesting daar. Het is bijna, is maar, niet de, bijna de, rond met pre-wonen. Maar hoe lang ben je daar allemaal mee bezig? Ja. Ik denk een nou, jaar of drie uh, ja. minimaal. Nee, ik zelf, maar uiteindelijk heb ik wel vanaf uh, dat er de kunstenaars erin zaten. Za, ja. Die heb ik eerst moeten verhuizen. Ja, ja. En dan moet ik ze eerst ver krijgen. De, nou, dat ging allemaal met andere wethouders. Lukte dat niet? is mij toch gelukt. Uiteindelijk zijn ze verhuisd. Nu mm. met Prewonen, ja, wat, wat moet de prijs dan zijn? Ja. Hoe, hoe, hoe stijgen de, de, de, de waarden van bouwen? Oh. Het, het klinkt allemaal makkelijk, maar uiteindelijk nee, nee, hebben wij, eigenlijk zijn wij niet uitvoerend. Mm. Want als, als het gebouw zegt: nou, ga zelf, met een, een bouwclub, dan had ik al lang gebouwd. Ja, okay. Je moet het aan een ander overdragen, in dit geval een ja. woningbouwvereniging, afspraken maken. We willen goedkope woningen. Ja, dan krijg je discussie over de prijs. Nou, ja, die jullie discussie zijn nu niet, is nu ook bijna Jullie achter. zijn niet uitvoeren, maar je kunt er wel even druk achter. zetten. Ja, dat zetten we ook wel druk achter. Maar als je kijkt wat er de laatste tijd gebeurd is. We hebben in de Korredex-trein aan de overkant... zijn woningen gekomen. Ja, ja. Ja. Uh, maar het lijn hebben we voor een groot deel nu vlot getrokken. Alleen de toren is nog hmm. een discussie. Hmm. Nou, Schal komt er ook aan. Ruckert komt er aan. Strijder, strijder is zelf nu eigenlijk aan het ja, bouwen. Dat heeft ook heel veel tijd gekost. Ja, en als dat staat, dan wordt er gebouwd aan. En dan ja. wordt er ook gebouwd. Dus, dus er, gelukkig de laatste tijd gebeurt er toch wel uh, aardig wat. En, en die flat aan de aan de uh, Bataafsplein. <laughs> ja. project en de Antwerp. Dat ja. zijn echt hele ingewikkelde projecten. Ja, ja, ja, ja. Z, is is Peter Kramer echt keihard mee bezig ja. om daar uh, om wat dat toch vlot te, vlot, vlot te trekken? Ja, ja. ja. ja dus dus nou, de, wat dat betreft. Uh, de, de, de passagepanden, dat gaat ook de goede kant op. Ja. Okay, maar het blijft ingewikkeld. Wanneer denk je dat die geslopen worden, die passagepanden? Nou, ik verwacht toch wel in het voorjaar. Ja, begin, toch wel? Ja, ja, ja, ja, ja dat ja, verwacht ja. ik wel, ja. Ja, ja, ja. ja. Dus bij de volgende kamprier hebben we daar een volgende plein. Is er in ieder geval plat? Er staat er nog niets maar... Dat plat is prooi, toch? Ruimte. Wat zijn voor jou nou de belangrijkste dingen het komende jaar? Voor mij is heel belangrijk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 Zelf heen willen gaan. Samenwerking en is het nee, antwoord. Uh, ja, Afgelijk. maar er staat ook iets in de krant over: <laughs> je ja. iets gezegd over de oude buurtkroegen van vroeger. Maar dat bedoel ik ja. gewoon in de zin. Ja. Waar elkaar, uit, met... elkaar de kroeg uitvechten. Nou, soms, ja. uh, soms is dat ook goed. hè? Ja. Ja, dus, uh. ja, absoluut. Nou, de nou, laatste ja. vraag. Uh, er staat nog een mooi gebouw uh, leeg: uh, het HDMZ Museum. Ja, ja, ja, ja, is dat bekend wat daarmee gaat gebeuren? Nee, dat is, no dat is nog niet bekend. Maar dat is, dat is wel een interessant ja. object voor jullie om eens te kijken: van, uh, wat, wat kunnen we Zijn daarmee in daar mee kaart bezig? Maar het is wel uh, privé-eigendom, het is wel privé, maar we hebben natuurlijk wel gesprekken gevoerd over. Van, ja, wat, gaan, wat gaan jullie met zouden er mee kunnen doen? gebeuren? Ja, ja. Ja, ja. Okay. Maar dat is wel interessant. Maar daar hebben jullie ook wel ideeën over? Ja, ik heb daar zeker ideeën ja. over. Ja. Ja, maar, ja. maar ja, het is privé-eigendom. Nee. Je kunt heel veel ideeën ja. hebben, maar je ja. kan... Ja, nee, dat is waar. Ja. Dat is nee, maar, maar we gaan wel, in de begroting is wel uh, bijvoorbeeld uh, middelen uit, geld uitgetrokken... om dat accommodatieonderzoek te doen. Ja. En we deden dat natuurlijk allemaal ad hoc, hè. De Maria school dan gaat dat naar het EWU-post... Maar je moet het in zijn geheel zien... en ook 10, 15, 20 jaar eigen uitkijken. En dat, dat kost ons moeite. Ja, we los, kunnen ja. altijd maar een paar jaar... voor. We moeten meer van. Nou, dat kunnen ze in Den Haag ook niet. Ik, je nee, maar ik, dus, ik ga ja. dat dus de, de komende drie jaar, want ik ben ja. al drie jaar wet aan, nou dan stop ik er echt mee. Ga ik ook genieten van mijn pensioen. Okay. Probeer ik dat wel neer te zetten. Okay. En wil uh, een volle schatkist achterlaten? Absoluut. En, en, een schatkist, van we je nou, zeker, we een, houden jullie eraan. Ja, ja, ja. hey, mogen wij jou hartelijk danken ja, voor je Ik hoop dat je alle dingen die je beeld realiseren, realis, kunt realiseren. Het is niet makkelijk, maar het wel die goede richting uit. Enthousiast moet je zijn in de tegenhagen. Oké, hartelijk dank Gerjon. En we lichten de volgende keer. We gaan... Must die ja, ja. don't remember much about last night woke up on a couch sunrise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 Just pretending is fine, oh, we've been round, round, round this too many times before. Oh, oh, oh, oh.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 ja, Zo, was dus, je uh, erbij of niet? Nee, ik was er niet bij, maar ja. Uh, ja, wel. Uh, ja, verschrikkelijk om mee te maken ja, natuurlijk. Ja, ja heftige, heftige periode. Ja, heb ja. Je nou. wel, hou je er wel een goed idee, uh, goede herinnering aan over dat je denkt van nou, ik heb toch iets uh, teweeg kunnen brengen daar? Of? Uh, ja, ja, persoonlijk wel, maar dat is heel persoonlijk altijd. Ja, uh, ja ik denk dat we daar uh, toen de tijd uh, inderdaad uh, goede dingen gedaan hebben voor de bevolking. Mm -hmm. mm -hmm. De bevolking hebben kunnen helpen om de levensstandaard uh, in, ah. in ieder geval voor toen te kunnen verhogen. Oké. Okay. Ja, hoe het nu uh, gaat. Ja. ja, dat is. Nog niet heel veel beter, hè? Niet maar. meer aan nee. ons. Nee, dat begrijp ik. Dat, begrijp dat ik, is ja. een politieke, politieke beslissing geweest. Lastig, uh, ja. lastig. Ja. Ja. Nou ben jij nog relatief jong. Uh, en heel veel mensen hebben altijd bij uh, Veteranendag, en dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat ze, de meeste mensen dat koppelen aan de Tweede Wereldoorlog, zo ongeveer, Prins Bernhard en die periode. Uh, merk je dat er uh, meer jonge mensen interesse hebben in, in dit soort uh, dingen? Of, want heel veel mensen, de dienstplicht bestaat niet meer, dus heel veel mensen hebben een heel grote afstand gekregen van het leger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 Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Het Nationaal Veteranencomité organiseert ook voorlichtingsmomenten... voor met name scholen om te vertellen wat, wat veteranen doen... waarom die er zijn, waarom Nederland betrokken raakt... bij uitzendingen van militairen voor vredesmissies, voor vredestaken. Dat, dat moeten we benadrukken...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 voor de sectie Nationale Operaties van nee. een van de landmachtbrigades. Oké. Okay. Dus dat betekent dat wanneer er uh, uh, een ramp is... Ja, dat of je militaire steun benodigd is... Alsnog ingezet kan worden. Juist, precies. Oh, okay. ja. Ja. Nou ja, goed, het kan altijd natuurlijk. Dus zeker uh, met de dreiging die er nu uh, ja, precies. Uh, speelt. Ja, exact. En uh, er, speelt, uh, er speelt heel veel. Er speelt veel, hè? Ja. ja. ja.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 ...heeft in Zandvoort op school gezeten. Die ja. heeft op het, uh, op het Engelwerk gezeten hier. Gertenbach. Uh, ja. ja. Uh, die, die, die heeft daar dus contact. Ja, ja, en dan tuurlijk, is het ook... ook ja, makkelijk, ...voor de leerlingen ook iets van... ...hij woont hij hier, heeft hier gezeten? op school ja. gezeten... Ja. ...en hij heeft dat gedaan. En ja. Dat, ja. dat maakt het leuk. Nou, ik ga hem uitnodigen in Hoofddorp. We hebben 4.500 studenten, dus je, hebt, uh, je kan ja. een heel jaar uh, gasten en uh, colleges komen geven. Ja, ja, ja, goed goed ja. idee, hoor. Ja. Ja, ja. En nu gaan we jullie natuurlijk een hele fijne veteranendag wensen. Uh, ja. En uh, luisteren we naar een mooi stukje muziek. Ja. Dankjewel voor ja. de dan. Oké, okay, graag gedaan. Dag. En een uh, fijne dag. Dankjewel. Rambling in my reflection in the rear view light. Following a stranger, praying for a fight. The strength to get back on my knees again This life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 Hè, als ja. we om 7 uur aan, uh, bij, bij jullie komen, dan kunnen ze altijd nog even mee uh, genieten. Nou, het is morgenavond. Ja. Oké, okay. ja. morgenavond. Nou, ja. uh, ik denk uh, dat jullie een hele uh, leuke avond tegemoet gaan. Wellicht ja. kom ik ook nog langs, ik weet het niet zeker hoor. Gezellig. Uh, Dank Dankjewel ja. Suzanne en uh, veel succes ermee. Heel veel ja, succes gaat Suzanne. Oké, okay, dag Suzanne. Hoi. Dag, je, hoor, je dag. dag. I can but I'll try to listen And I can blast friendship to hell Or I can try to make things better Believe me that I'll make things better But they change the rules when it's my turn So they can laugh and watch me burn I can laugh about it About it, I should ignore the words you say Cause they can't hurt but won't kill me They can't hurt but won't kill me They can hurt, hurt but won't kill me A fistful of the things you love Life's a quiz so cough it all